Uur. Dit is Jeroen Cepkema met het NOS-journaal. Ook Turkije veroordeelt een deel van de Russische luchtaanvallen in Syrië. Samen met de door de VS geleide coalitie roept Turkije Rusland op om alleen nog maar posities van de islamitische staat aan te vallen. De Russen bombarderen ook de gematigde oppositie in Syrië. Volgens de coalitie zullen die aanvallen het conflict alleen vergroten en islamitisch extremisme in de hand werken. President Poetin is vandaag in Parijs. Daar spreekt hij met president Hollande en bondskanselier Merkel over de situatie in Oekraïne. En vermoedelijk zal ook de situatie in Syrië aan de orde komen. Kleine bedrijven hoeven zieke werknemers minder te betalen als het aan het kabinet ligt. Vandaag bespreekt het kabinet een voorstel waarbij kleine bedrijven zieken voortaan niet twee... maar nog maar één jaar hoeven uit te betalen. Het gaat om bedrijven met maximaal tien werknemers... Deze bedrijven durven nu vaak geen extra personeel aan te nemen... omdat het doorbetalen van twee jaar een te groot risico vormt. Voor het tweede jaar wordt volgens het voorstel een verzekering opgezet... waar overheid en werkgevers aan bijdragen. De man die gisteren zeker negen mensen doodschoot op een school in Oregon... zou het hebben gemunt op christenen. Getuigen melden dat de man van 26 al schietend een klaslokaal binnenkwam. Daarna zou hij hebben gezegd dat iedereen die christelijk was moest opstaan... Als iemand bevestigend antwoordde, schoot hij ze in hun hoofd. Als iemand nee antwoordde of niet reageerde, schoot hij in de benen, schrijft een familielid van iemand die erbij was op Twitter. De dichte mist heeft het vliegverkeer op Schiphol vanochtend ernstig gehinderd. Vluchten zijn geannuleerd, vliegtuigen zijn uitgeweken naar andere luchthavens en toestellen moesten langer wachten tot ze konden landen. Daardoor zijn er nu nog steeds vertragingen die kunnen oplopen tot meer dan een uur. Naar verwachting ligt alles rond het middaguur weer op schema. Het weer zonnig met in het noorden wat wolken vanaf zee. Het wordt 16 tot 18 graden. Ook morgen zonnig en droog en dan wordt het 16 tot 20 graden. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort tussen Diemen en Muiden 2. Richting Amsterdam op de A1 tussen Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum Hardingsveld Griesendam 4 kilometer.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 Met, met nu, de Watertoren. De gast, Jimmy Crawford. En uh, ik zei het net al, zijn zusje is eventjes gekomen om te zingen. Voetballers, ze beginnen allemaal op straat meestal. Althans, de hele goeie, die, uh, die zijn al heel in hun jeugd zijn ze al bezig met voetballen op straat. Nou, Randy Crawford, die zingt er gewoon over Streetlife. Street Life. Ah, Jamie, je, wel, deal, je ja. hebt wel een zusje ja. die kan ook, hoor. Ja. <laughs> het goed, hè? Is het bij jou ook zo begonnen, uh, Jimmy, uh, nee? het straatleven voetballen? Of, of, of ben jij ja, gewoon... enorm. ja, enorm. Ja? Ja, uh, ik, uh, ik was verslaafd aan de straat. <laughs> Oké. <Okay>. Echt. <laughs> echt waar, echt waar. Ik, uh, ik, uh, mijn moeder, die, die, ik weet nog dat mijn moeder altijd schreeuwde... Uh, Schreeuwde van de daken van, uh, kom je nu wel naar huis? Ja, ja, ja. En je kwam niet natuurlijk. Nee, ja, uiteindelijk een uh, beetje smokkelen. 10 minuten, werd 20 ja. minuten, werd 30 minuten. Wij, wij speelden putjesvoetbal, dat kon toen nog. Want toen waren er A geen auto's in de straat. Ze reden ja. er niet door, maar ze waren ook niet geparkeerd. Ja. Maar nu kun je geen put meer vinden, want het staat ja. allemaal vol natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik wil met jou uh, in de, uh, praten in de watertorensport Sport over voetbal. En dat doen we met Jimmy Crawford, oud orde. Hij heeft ook bij Ajax gespeeld en hij is tegenwoordig trainer... Hij is zo'n beetje 30 uur, ja, 35 uur per week op het voetbalveld. Hè? Ja, ik uh, sta wel uh, bijna 40 uur op het veld, ja. ja. Het is begonnen in 1997 echt, echt te trainen bij ja. Alphen Dat is in uh, Alphen aan de Rijn. Ja. Je hebt aantal met F getraind, je hebt guppen getraind. Je was ja. assistent, trainer van het eerste elftal, trainercoach van het tweede. Ja. En hoofd jeugdopleidingen, dat heb ja. je vier jaar gedaan. Ja. Ja. Daar heb je eigenlijk je vuurdoop gehad. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Heel bijzonder. Hele uh, leuke kleine club ook toen. Uh, ik weet nog dat ik uh, daar begon en uh, we hadden maar 120 jeugdspelers. En uh, ja, eigenlijk in een hele korte tijd van 120 jeugdspelers naar bijna 340 jeugdspelers. Dus dat was heel bijzonder. En uh, ja, dus, ja, ik heb dat, dat stukje groei heb ik enorm kunnen meemaken. Waardoor, uh, ja, waardoor je ook weer zeg maar terug ziet. Uh, dat je, dat je spelers uh, hebt gehad die in de, in de FE voetbalden op achtjarige leeftijd. nu uh, ja, Eigenlijk nu uh, tien jaar later, uh, negen jaar later, uh, in, de, uh, in het eerste voetballen met hun uh, 17, 18, 19 jaar. Dus dat is wel heen? heel bijzonder hoor. Ja. En, uh, en een groot, groot deel van die groep speelt ook gewoon in het eerste helftal. Dus dat is, uh, en in het tweede helftal. Wat vond je het leukste bij Alvia? Welke groep? <laughs> Uh, ja, als ik heel eerlijk ben, vond ik uh, de leukste groep vond ik, uh, de E1 en de F1. Um, dat had er ook mee te maken, omdat het ja, gewoon de, de meest talentvolle voetballers binnen die vereniging, uh, binnen die vereniging was. Ja. En um, ja, wat ik ook heel erg leuk vond, was. Uh, ik weet nog dat ik, dat ik binnenkwam daar en we hadden nog geen A-junioren, en we hadden een B1 en een B2 en een B3. En uh, ik trainde toen, ik werd ook gevraagd, ik ben ook eigenlijk binnengekomen via, uh, via uh, een aantal Turkse jongens die, uh, die zeg maar een team wilden opstarten en die werden dan de B2. En zo ben ik al via binnengekomen, dus uh, via die Turkse jongens die, uh, die eigenlijk een coach wilden hebben. Dus die vroegen mij van ja, wil jij coach? Wil jij onze coach zijn en onze trainer? Dus uh, ik ben die jongens twee keer in de week gaan trainen, elke maandag en woensdag. Ah, geweldig, okay. en een hele leuke groep ook. Wat ik heel opmerkelijk vind, is dat ook jij de F en de E het leukste vindt. Het, het is gewoon zo bijzonder ja. he, met die kleintjes. Ja. Wat ook opvalt is, ze, he, ze komen als, als uh, guppy of als mini komen ze binnen, kunnen helemaal niks. Nee. De eerste jaar gaan ze dan in de F voetballen. Ja, ze weten het echt niet. Ja. Maar dat tweede <kwijnt> jaar, die vooruitgang die je bereikt met die kinderen, is natuurlijk enorm. Heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. En ik vind, uh, ik vind altijd uh, dat wat je als... Trainer trainbaar maakt bij, uh, bij dat soort uh, leeftijdscategorieën, zeg maar, de, de, de uh, onder 9 en bijvoorbeeld, of, of onder 10. Uh, wat, je ziet, wat je trainbaar maakt, zie je ook tijdens wedstrijden terug. Um, um, als je bepaalde technische handelingen oefent met die jongens, dan wil je het ook graag terugzien in het, in het veld. En dat zie je bij die jongens continu terug in het veld. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ik vind uh, het leukste ook van het vak is uh, om. De trainingen die je, die je eigenlijk uh, uitgeoefend hebt met, met die jeugdteams, uh, dat je dat ook terug wil zien. Ja. En dat zie ik bij die leeftijdscategorieën, zie je dat ja, gewoon het sterkst. Dat vind ik heel bijzonder. Wat, wat leuk is, is John Pell, die hield vorige week een lezing bij Alliance. Dat is de man die uh, HFC aan de Rinus Michels Award heeft geholpen. Ja, ja. Die zegt: Als je de kinderen vier, scheid, uh, vier schijnbewegingen kan leren in de F-periode, dan hebben ze daar hun hele leven wat aan. Nou wil ik niet vervelend doen, maar mijn jongetjes van de onder 10 en 1... Die kunnen, die kunnen er al 8 of 9. Ja, de, ja, want ja. die ontwikkelen ze zichzelf. Heel, die zijn, heel snel. Het is net alsof die teruggaan naar dat oude straatvoetbalidee. Ja, ja. Dat heb jij ook? Ja, die jongens, uh, net als die jongens, uh, van mij, tenminste, van mijn F1 dan. Uh, die, uh, ja, die, die, die kennen gewoon vier, vijf bewegingen. gewoon weet je, die hebben die, die, gewoon vier, vijf vaste bewegingen die ze terwijl ze er tien, tien, al tien gehad hebben, ja. want ze zijn nu natuurlijk al uh, veel verder, want ze zijn augustus, september, we ja. uh, hebben ze al uh, flinke wat oefeningen gehad. En uh, ja, die, die kennen gewoon vier, vijf bewegingen en het is echt zo bijzonder. Je hebt een hele sterke F1. Ja. Hoeveel talenten heb jij waarvan je zeker weet dat ze door zullen, door zullen komen? Uh, in het elftal van ja. eh, in die, F1, ja. die F1. Als ik heel eerlijk ben, ja. ik verwacht zeker zeven of acht. Ja, moet je nagaan. Echt, en het zijn er negen in een team, hè? Ja. Het zijn, die, uh, het zijn ja. negen jongens. Ja. En ik verwacht zeker zeven of acht. Uh, op welke manier dan ook. Ik, ik zie eentje sowieso uh, richting betaald voetbal gaan. Uh, al, is het, ja, al is het via een, uh, weet je, oh, via een ja, B1 of C1 je uit, uh, misschien ja. al eerder gescout. Ja. Ja, dat is gewoon, uh, dat is één spelletje daar, dat is gewoon de beste. Ja. Ik, heb, ik heb er vier van ja. de negen. Dat is natuurlijk ook vrij veel, zeker voor een club als Allianz. Ja, ja. Als je dat nou, nou ziet, hè, dat die talenten rondlopen... en de scouts, hè, Ajax is er iedere ja. zaterdag bij onze jongens. Wat vind je daarvan als die jongens zo vroeg weggaan? Um, niet erg. omdat, uh, niet erg, omdat het, Ik vind dat dat ook een, uh, dat het ook een uh, onderdeel van je opleiding is. Aan de ene kant. Hè. Um, dus waarom niet erg? Omdat vaak ook een aantal BVO's... Ja, eigenlijk Ajax is natuurlijk een, een goed uh, voorbeeld... Uh, die leiden al heel vroeg op. Uh, en ja, die zorgen er gewoon voor dat de, dat de beste doorstromen. En ja, die jongens die net tekort komen uiteindelijk. Want het zijn onder andere echt... het zijn gewoon de beste voetballers van Nederland. Zo moet je het zien bij de, FE, bij ja. de F1. Daar ja. horen gewoon de beste van Nederland uh, ja. horen ertussen te zitten. En uh, ja, degene die dus net niet dat hoogste niveau haalt... ja, die, die, uh, die vallen er net onder, weet je. Maar die komen ja. nog bij een, B, bij een andere BVO terecht. Ja. Misschien iets minder... Ja. Of bij een topklasse terecht. Dus uiteindelijk komen, die jongens, uiteindelijk komen die jongens wel goed terecht. Maar ja, de beste, de beste overleven. Ja. Dus, Ajax heeft nu natuurlijk een heel goed ding gedaan door een school te openen op de toekomst. Hè? Ja. Dan ben je af van het met busjes heen en weer ja, en ja. naar een andere school en ze daar even ophalen en toestanden. Ja. Um, ik vind dat jongens, als die 8, 9, 10 jaar zijn hm. dan ze, en goed zijn, dan zijn ze over 4 jaar nog goed. Want je haalt ja. natuurlijk wel, als je zo'n kind uit zijn familie weghaalt... ...uit zijn gezin weghaalt, ja. bij zijn vriendjes weghaalt... Ja. ...er is weinig meer van jeugd voor zo'n kind. Ja. Dus ik ben er eigenlijk voor, uh, niet voor je veertiende, vijftiende. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja het is, het is, het, weet je wat het is? Uh, ik, merk, ik merk heel sterk... Uh, als, je, ...als je op tienjarige leeftijd uh, bij, bij, je club, bij een club als Ajax terechtkomt... Ik heb het bijvoorbeeld meegemaakt met... Uh, ik heb het bijvoorbeeld gezien bij Johnny Heitinga. Die jongen was zeven. Die kwam bij terecht in de F1. Speelde daar Sterren van de Hemel. Uh, groeide door tot... Uh, ja, tot eerste elftalspeler Ja, weet je. Dan, dan, dan begrijp ik zijn route wel heel goed. En uh, hij was al heel talentvol bij ARC. Dat weet ik al. En uh, ik weet nog dat hij met ons... Uh, bij ons uh, altijd met de uh, Alse boys 1-spelers... Uh, altijd uh, altijd meedeed op het gras. En... Uh, ja, die jong kon gewoon heel goed voetballen. Toen, ja. Dat was al toen hij tien was. Ja. Op een gegeven moment werd hij 13, 14. Hij werd, nog, hij werd steeds beter. En uh, ja, dus uh, uiteindelijk, uh, ja, op, of je nou op uh, 7, 8, 9-jarige leeftijd. of op 13, 14-jarige leeftijd uh, naar ijs gaat. Uh, je eigen ontwikkeling moet je zelf in de gaten houden. Kijk, je zal een deel van je jeugd missen, dat is een feit. Uh, omdat je natuurlijk ook minder vriendjes hebt, een vaste vriendengroep hebt waar je altijd mee voetbalt. Uh, waar je altijd mee op straat bent, waar je, waar je gewoon leuke dingen mee doet. Uh, maar dan nog, uh, die ontwikkeling, of het nou op 7 leeftijd of op 12, 12 13, 14, 15-jarige leeftijd is. Uh, jij, jij stippelt dat uit met je familie. En dat is iets uh, ja, wat, wat je ook. Uh, wat je ook heel sterk uh, natuurlijk moet bespreken. Dus uh, zeker als je een jongen van uh, 9, 8, 8, 9, 10 bent, ja, dan bespreek je dat gewoon met je familie. En uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat ouders dat, uh, dat zelf ook beseffen. Want dat ze ook iets extra zelf moeten brengen. En dat is uh, ja, om, om te zeggen van ja, weet je, ik ben een voorstander van uh, joh, uh, vanaf 13, 14 jaar. Ja, dat is wel een keuze. Ja. Dat is, uiteindelijk zou dat ook mooi zijn voor clubs zeker. Want clubs kunnen dan langer genieten van zo'n jeugdspeler. Ja. Dat, is wel, dat is wel het voordeel. En, en verzekeren zich dan van geld later? Ook? Nu, dat ja. is nu niet zo helaas. Nee, dat is, uh, ja, dat is, dat, dat is uh, iets wat heel veel clubs wel mis, uh, in het amateurvoetbal wel mislopen. En dat is iets, denk ik... Uh, ja, waarom jij zegt uh, 13, 14. Ja, dan kan ik dat wel heel sterk begrijpen. Ja. Omdat uh, als ze drie, vier jaar later het eerste aftal bereiken... Ja, dan kan zo'n zo club zeg maar, ook uh, medingen aan, aan transfer kosten. Zoals, zoals eigenlijk Quick Boys gedaan heeft met Dirk Kuyt. Ja. Van, uh, van Utrecht hup, naar uh, Feyenoord. Van Feyenoord naar Liverpool. ja Ik bedoel, uh, 800.000 euro, 800 euro voor een amateurclub is ontzettend veel geld. Ja. En als zo'n speler van Feyenoord naar, uh, naar Liverpool gaat... en zo'n club ontvangt 800.000 euro. Ja, dat... Uh, joh, de, de, die club is gewoon voor uh, tegen jaren gezetteld. Uh, dus jouw jongetjes nog even vasthouden? Ja, het liefst. Ja, uite uiteindelijk het liefst wel. Ja. Ja. Die Ingorese zoon, die was zes, kreeg een contract in Engeland. Weet je dat nog? Ja, ja. die zoon. Die zoon toen, van de Ingorea. Ja. Toen ik in Sint Maarten zat, is die uh, een, uh, een, ja, zeg maar een soort... Show komen geven in Sint Maarten. En dat is eigenlijk de basis geweest van de Sint Maarten Educational Soccer Foundation. Ja. Daar wordt nu ook volop gevoetbald. Ja. dat is dan toch de waarheid. Weet je waar die, die tegenwoordig gevoetbald? Ja, hier in Nederland. Ja, ongelooflijk. <laughs> ja, maar ja, het ja. blijft een goede voetballer. Ja. Ja, jij ja, noemde net Johnny Heitinga. Wat vind je ervan? Wat er nu met hem gebeurt? Uh, ja, ik, ik uh... Als ik, als ik naar hem kijk, dan denk ik ook aan mezelf. Van, uh, ja, ik, word er, ik word er een keer voorbij gelopen en ik word er nog een keer voorbij gelopen. Nou, dan uh, ga ik wel bij mezelf nadenken. Ja. Weet je, ja, uh, kan ik het niveau nog aan. Dus uh, ik, herken, ik herken het wel bij hem. Eh, maar ik weet, ik weet uh, van Johnny wel dat uh, zijn wil is heel groot En ik weet dat hij uh, een, een ijzersterke mentaliteit heeft. Het is een bikkelharde verdediger. Uh, het is ook een jongen van de straat. Want ik ken zijn moeder... En uh, ik vind zijn moeder veel, veel beter dan uh, zijn vader, zeg maar, uh, ja, ja, het is een jongen van de straat. Sorry, ja, sorry, het ja. is een jongen van de straat, eerlijk is eerlijk. Uh, met een hele sterke wil, hele sterke mentaliteit. Maar ja, uh, er zijn andere jongens die op dit moment beter zijn dan hem. Dus ja, dat is, wel, dat is wel jammer. Maar hij komt terug. Ja, nou ja, hij komt terug. Hij is, uh, weet je, het, is, uh, het is gewoon een goede voetballer. Wanneer zal het zijn? Momenten. Dat is een andere straat jongens. Termee. Ja, yeah. die heb jij ook <laughs> gekozen <laughs> als je zin hebt. Kansen, Stromé. Leuk nu. Maar oui, on se connaît bien. Ta même voulu te faire ma mère. Uh, Ta commencer par ses saints Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens Cancer, cancer Dis-moi cancer, cancer, cancer Qui est le prochain Cancer, cancer oh, Dis-moi cancer, cancer, cancer Qui est le prochain Et tu aimes les petits enfants Décidément Rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu, tu m'étonnes, mais tu m'aides? Tes avances, quand c'est, quand c'est, que tu pars en vacances, quand c'est, quand c'est, quand est-ce que tu y penses, quand c'est, quand c'est, ça nous fera des vacances, quand c'est, quand c'est. Natuurlijk wordt er tussen de platen, als de platen draaien... doorgepraat over voetbal in de Watertoren Sport... met als gast vandaag uh, Jimmy Crawford. Jimmy, je bent jaren dus bij Alvia geweest. Daar heb je ja. alles gedaan wat je kon doen. Maar toen ging je naar Feyenoord. Daar werd ja. je trainer. Ja, ja. Nou, dat je er ook gespeeld had natuurlijk. Dat was in 2006. Ja. Wat heb je daar getraind? Nou, Allereerst ben ik uh, gevraagd om uh, daar jeugdtrainer te worden. Dus dat was heel bijzonder... Uh, via, een, ja, via, een manager, uh, via een manager van de academie. En uh, ja zo zie je me weer. Dan raak je in gesprekken en dan word je trainen daar. Uh, ik heb daar onder andere de B2 getraind. Dus uh, de B2 uh, zaterdag. En een uh, hele talentvolle lichting. Dat waren allemaal jongens van de C1 die, uh, die uh, ja, eigenlijk bij mij terechtkwamen. En, uh, ja, uh, en daarbij heb ik ook nog uh, de FVSA'tjes uh, met techniek scholing... Uh, ben ik met, met hun bezig geweest. Waar haal je die trainingen vandaan? Want ik zie je bezig. Je doet ook hersteltrainingen met jongens apart. Dat vind ja. ik trouwens ook heel mooi. Ja. Maar die ENF, dat zijn de allerbelangrijkste spelertjes in je vereniging. Ja. ja. Maar hoe doe je het? Hoe, hoe kom je aan de trainingen? Hoe zet je ze op? Uh, ik, heb, um, ja, ik heb heel veel trainingen zeg maar, ook uh, vanuit het verleden uh, gedaan. Zeg maar. en, um, ja, ik deed altijd alles uh, echt op papier en zo, weet je, zetten. En... Um, ik, uh, ja, ik, ik keek ook natuurlijk naar heel veel trainers en uh, heel veel trainingen. Wie doet dit, wie doet dat. En, uh, ja, uiteindelijk, leer je ook van andere, uiteindelijk leer je ook van je collega's. En uh, je leert zelfs uh, een stapje verder te gaan. met Waar je collega's zeg maar, uh, ja, zijn gestopt hebben bijvoorbeeld. Weet je alles. Uh, die de, uh, een collega doet uh, één of twee stappen. Er is een trainingsvorm en ik doe er drie, vier ja. erbij. Ja. Dus ik doe nog drie en vier erbij. Uh, omdat ik bijvoorbeeld bepaalde accenten wil uh, terugzien, weet je wel, in een, in een aanname of in een passeeractie of uh, in een technische uitvoering van een actie. Uh, en mijn trainingen, ja, dat, dat, uh, dat, ja, eigenlijk op papier. Ik, uh, ik heb natuurlijk heel veel, uh, ja, heel veel middelen. Ik gebruik de curverboeken, uh, ja, zeg maar. Goed, ja, ik heb, ja, ik heb nog een oude curverboek, weet je wel, een uh, onwijs dik ding. Groot. En uh, ja, daar staan allemaal plaatjes in. En ja, weet je, dus die gebruik ik nog steeds. Uh, ik gebruik... Uh, ja, ik gebruik de Meulensteen... Ja. Meulensteenvisie ja. ook. En um, ja, omdat ik ook de cursus... Uh, van Meulensteen gedaan had, ook in 2007. Dus dat was ook heel bijzonder in sint Michielsgestel. Dus uh, ja, aan de hand daarvan. Dus uh, ik ja. gebruik uh, ja, verschillende... Uh, Dingen. En ik gebruik YouTube om te kijken naar uh, weet je, eventuele trainingen. Of uh, als ik iets op kracht wil doen, dan kan ik, uh, ga ik ja. daar naar kijken. Ja. Ik dus trainde uh, 50 jaar geleden onder George Kessler. Oh, leuk. Je moet het niet <laughs> verder vertellen hoor. Maar ja. ik gebruik nu nog trainingen van George Kessler uit die tijd. Ja, hè? Ja, ja je vergeet het nooit ja. meer. Ja, al. ja. ja. Hé, hey, nadat uh, je ook nog een keer de scouting voor de regio Leiden, hè, Den Haag ja. Delft, hebt ja. gedaan... Ja ging je dus naar Alfred de Daar heb je alle jeugdteams, A en B junioren en de E 1 getraind. Maar in 2013 was je opeens bij HFC. Hoe kwam dat? Ja, uh, ik ben uh, daar terechtgekomen. Uh, ja, eigenlijk door te solliciteren, via, via in dit geval uh, de trainersite. Ben ik uh, daar terechtgekomen. En uh, ja, ik zag, ik zag een factuur openstaan en ik uh, dacht van reageer gewoon. Dus zodoende. En ik ben uh, uiteindelijk terechtgekomen via Ewout Zeeman... Uh, Via ja, ewc zeeman ook bij Jean-Pel. Jean-Pel ja, was hoofdopleiding natuurlijk. Dus uh, op AC. Uh, Dat was er ja, een, Dus met hun in gesprek gegaan en uh, zo ben ik je binnengekomen. Jean-Pel ja, Jean was, ja, Jean was er een. Ja, Jean-Pel was er een, ja. Is Wat geweldig. vind je het leukste aan die enorme club waar je nu trainer bent? Want ze hebben geloof ik 1800 leden. Ja, 1800 leden, uh, waarvan uh, er bijna, bijna 1200 jeugd. Dus uh, praat je, over, uh, je praat over uh, 1150 of zo, sowieso aan jeugdleden. En um, ja, ja ik, ik, ik, ga je heel eerlijk, ik ga je heel eerlijk bekennen. Ik heb bij veel clubs gezeten. Tenminste bij veel clubs. Het zijn er niet echt veel. Alf, ja, uh, 300, uh, uiteindelijk alles bij elkaar. Vier, uh, 500 leden uh, um, in totaal. Uh, Alse boys, elf, uh, bijna 1200 leden. Uh, um, ja, uh, Feyenoord in zijn algemeenheid. Uh, na de lopen uh, praatje over... Uh, een kleine 400 leden. Ja, weet je. Um, ja, heel anders. Dit is, dit is echt, uh, ik vind het heel bijzonder hoor. Ik, moet, uh, ik denk ook altijd aan, uh, aan mijn boys uh, periode. Van toen ik daar binnenkwam als jeugdspeler. Nou, toen werd je al voetbal geleerd. En toen was het belangrijkste dat je plezier had in het voetballen. En, uh, ja, en ik, ik kwam gelijk al in de DM. Want ik kon gewoon goed voetballen. En uh, ja, ik werd uh, gewoon uh, gedreild om een goede voetballer te zijn. En nog beter te worden. En dat zie je bij, bij, bij de dus jeugdselectieteams zie je dat heel sterk. Hele goede trainers binnen, binnen HFC. En uh, ja, wat, wat, je, wat je eronder hebt aan de afdelingsteams... Ja, wat je daar ziet lopen, joh, echt zo geweldig. En ik vind dat... Ik vind dat uh, ik vind, als ik kijk naar alle clubs ook in de regio... dan vind ik HFC samen met AFC uit Amsterdam... dat zijn wel de mooiste, clubs, uh, mooiste amateurclubs hoor, in Nederland. Dan, dan moet ik dat wel heel eerlijk bekennen. Mm. Ja. Wat vind je het mooiste? Want ik, ik ben er 12 uur hè, in de week. Ja. Jij geloof ik drie keer ik, uh, 23 uur. <laughs> ik ben er 23 uur uh, per week. Dus ja. uh, het, het, het lijkt wel meer. Hoe ziet zo'n week eruit? Och, maandag trainen. Ja, maandag trainen. Van vier, uh, joh, van vier tot uh, half tien s'avonds. En ik uh, kan zelfs nog uitlopen tot tien uur. Soms uh, smokkelen een beetje. Niet ja. langer doorgaan. En dan uh, begin ik al met. Uh, dan begin ik met onder 10, 1, 2 en 3 en E5. Dat is alleen al maandag. Dan heb ik daarna de F1. Dan train ik daarna de... Na de F1 train ik de D3. Uh, na de D3 heb ik een half uurtje pauze. En dan heb ik gelijk erachteraan de MB2. Meisjesteam. Dus uh, ja, hele leuke, hele leuke meisjesgroep ook. Meisjes van 15 jaar. Ehm... Uh, ja, en daarna heb ik uh, ook een leuke, leuke ploeg. De B4. Dat is de oude C3 van vorig seizoen. De oude C4 van vorig seizoen. Ja, de of, oude C3, sorry. Uh, ja, en die trainen erachteraan. Dus uh, ja, die uh, zijn allemaal een leuke groep hier. Dus uh, ja. ja, heel erg genieten. Heel erg genieten. Ja, ik vind ja. het ook leuk hoor. Ik train twee A-teams. Ja. Dat op... is alleen de maandag. Ja, wat mij opvalt bij uh, HFC. Er zijn zes A-teams. Dat is op zich al veel. ja. Heel veel. Maar in die teams loopt zoveel talent. Ja. Die zouden allemaal wel in, die tweede divisie, in dat tweede divisieteam mee kunnen doen. Maar je krijgt ze er niet uit. Het zijn allemaal vriendenteams. Het zijn allemaal vriendenteams, ja. Ja, ja ik, ik, uh, ik, zat, ik zat er van de week. Ik, zat, ik was van de week ook uh, met iemand aan het praten met een, uh, met een trainer. Een trainer, uh, een trainer die tevens voetballer nog is. En, uh, ja, die, die, die was ook trainer bij Ado 20. Ja. En die zei van: Ja, weet je, er lopen zoveel goede voetballers in die overige elftallen. Ja, de club wil dan niet meewerken, zeg maar, om dat soort spelertjes gewoon, uh, weet je wel, te polsen voor, voor een selectieteam. Ja, maar die spelers willen zelf niet. En die wezen, en die, en ja, en dat is het apart. Hè. Die spelers willen zelf niet. En uh, die vinden het ook al heel erg leuk om in, in zo'n vriendenteam te voetballen. Ja, dan denk ik bij mezelf, uh, dan denk ik bij mezelf, ja, dat is dan wel jammer. Uiteindelijk. Vindt ik vind het jammer ook... voor zo'n speler. Ja. Omdat hij dan veel meer, uh, weet je wel, uh, veel meer uh, op zijn eigen niveau uh, voetbalt. Met een, met een groot deel van die groep. Ja. Binnen de selectie wat je bij, de, bij die, uh, bij die uh, ja, afdelingsteams, zeg maar, uh, veel minder hebt. Ja. Dus daar, ja, daar is de helft heel goed en de andere helft is gewoon heel uh, ja, veel minder. Ja. Maar het zijn allemaal vrienden van elkaar. Ja. Dus uh, ja, weet je, het is wel zonde, maar aan de andere kant, het heeft ook wel zijn charme. Ja, en de en charme dat vind ik is wel... dat je zes A-teams hebt. Ik heb vorig jaar natuurlijk die A5 gehad. Ja. Daar zat jouw zoon in ook. Ja. En die jongens zijn nu A2. Maar als je die jongens die voetballen, echt een leuke ploeg. Nou, er zitten er vijf in. Ja, die man. kunnen zo naar de A1. Ja. Ja, ja, er zitten zeker vijf bij die ja. in A1 kunnen ja. terecht kunnen Al is het A1 zondag of A1 zaterdag, ze komen er sowieso wel in. Maar nou komt het. Want die jongens ja. die zien ook wat er gebeurt bij een club als HFC. Ja. Dat speelt nu hoofdklasse. Dat wil nu proberen naar die tweede divisie te gaan. Maar die doorstroming naar het eerste vanuit de jeugd... Ja. kan, omdat daar in die, in die topklasse gehandhaafd moet worden... met eventueel de Tweede Divisie halen ja. dan is er geen doorstroming van jeugd. Dan worden spelers gehaald. Dat ja. vind ik jammer. Ja. Uh, het, is wel, het is wel jammer. En ik denk dat je... wat we, wat we, echt, wat we eigenlijk net zoals in de jeugd toepassen... Uh, maximaal drie spelers van buitenaf, bijvoorbeeld bij selectieteams. Maximaal drie spelers van buitenaf. En uh, die drie spelers moeten zelfs beter zijn dan onze, onze aanwezige jeugdteams. Uh, aan, on, moeten voldoen zeg maar de, aan, de, aan, de, ja, aan de jongens die dus uh, al voor die selectieteams in aanmerking komen. Dus die moeten eigenlijk hetzelfde niveau hebben. Zelfs nog iets beter, het liefst. Maar ja, het is niet altijd zo. We hebben, ik weet nog dat we bij de b junioren ook uh, tien stagiaires hebben gehad... Uh, ja, en die, waarvan er gewoon zelfs drie niet eens uh, voldeden. En uiteindelijk uh, nog wel drie aangenomen zijn, weet je? Ja, dus uh, ik vind dat je daar uh, wel enorm aan moet houden. Ik denk dat het bij de A1 wat anders is onder Gert-Jan. Uh, ik weet dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat de kwaliteit zeg maar, uh, die hij toen had... Bijvoorbeeld, ik neem bijvoorbeeld twee jaar geleden. Dat was niet echt selectieniveau uh, waardig, zeg maar nog. Waardoor hij dus heel veel spelers ook van buitenaf had aangenomen. En uh, ja, uiteindelijk uh, ook met een trainer als Gewoon een supergoeie trainer. Ja, dan zie je toch weer dat, dat er iets kan groeien. Weet je, met, met heel veel spelers van buitenaf. En uh, dus dat is ook wel bijzonder. Maar ja, aan de andere kant, dus je hebt ook een kanttekening. Uh, moet je tien spelers van buitenaf willen binnenhalen. Is hetzelfde wat, er dan, uh, weet je, ook, wat je dan ook uh, bij het eerste hebt. Uh, moet je heel veel spelers van buitenaf halen... terwijl je uh, eigenlijk ook uh, kan op je eigen jeugd. Wat ook vrij talentvol is. En ik denk dat je dat, en ik denk dat, je dat wel in oogenschouw moet uh, nemen, zeg maar. Dat je, dat je wel talentvolle jeugd hebt... maar uh, wanneer ga je ze dan toepassen? Ja. Weet je, ik ja. vind uh, bijvoorbeeld een Nigel Castine... Ja. Die nu uit, eigenlijk vanuit de a junioren gelijk doorstroomde naar het tweede. En nu al eerste, zich... Uh, ja. En eigenlijk heel sterk voetbald in het eerste. Vind ik ook. Ja. is echt een volwaardige eerste elftal speler. Ja. ja, dat vind ik wel heel bijzonder. En hij was nog niet eens de, een van de betere van zijn lichting. Ken je nagaan. Dus dat, is, dat zegt ook wel iets uh, over hem en zijn mentaliteit. Dat hij met zijn vechtersmentaliteit er ook komt. Ja, en zo werkt het wel. Wie vind, wie vind jij de beste in het eerste? De beste? Ik ben nog altijd het meest gecharmeerd van Carlos Opoku. Ja. Uh, ik, vind, uh, ik vind hem echt een boegbeeld uh, binnen, het, binnen, het, binnen het eerste elftal. Vijf jaar al hè? Ja, ja en uh, hij straalt heel veel voetbal uit. Hij uh, duweleert graag. Hij uh, wint alle kopduels. Dus hij is berensterk. Uh, iedere penalty erin. Ja, joh, maar ja, als, ik, als, ik hem, als ik hem zie, en ik, ik moet gelijk denken aan. Uh, aan uh, hoe heet die? Marcel Desailly, ja, weet je? Ik heb, ik heb tegen hem gespeeld in de jeugd met ja. Feyenoord. Ja. Ik speelde toen met Feyenoord en hij speelde toen uh, voor een andere Franse club. Ja, hij was gewoon een verschrikkelijk goede verdediger, ja. man. Ja, ja en ik, ik zie hem zo. Ja. Als, als een soort van Marcel Dessay binnen AFC. Ja. ja, weet je, Dat is, uh, je komt er heel moeilijk langs. Ik vind Mike van der Ban de Banden beste. Ja, en Mike van der Ban is fantastisch. Ja, dat is... Uh, Mike, uh, Mike is uh, ja, ook heel bijzonder. Ja. Ik vind uh, inderdaad, naast de uh, dinges... Uh, ja. Mike ook heel bijzonder, ja. En Gert-Jan ja. heb je net genoemd, dat is Gert-Jan Tameris. Ja. Die heeft voor Herakwest gespeeld. Ja. Daar gaan we naartoe, aan het eind van de maand. Ja. Dat ja. wordt wat, hè? Ja, dat uh, gaat zeker wat worden. zou het mooiste zou zijn, zijn 0-1 winnen, we eh, te maken Gert-Jan kan, kan zomaar, hoor. Ik, ik, ik zeg eerlijk, ik teken ervoor... Ik teken ervoor. Living in America. James Brown. Ja. Ook een keus voor jou in uh, deze Watertour. Ja, zeker. We gaan luisteren. James Brown. <laughs> Jouw doel daarmee met die plaat, um, Rocky Balboa? <laughs> ja, ik vond het een geweldige film. met uh, helemaal verknocht aan het nummer. Altijd ze zijn vandaag niet echt goed in het nieuws gekomen met die school met met die uh, met die jongen die uh, al die leerlingen heeft doodgeschoten. Dus. Nee, dat is ja, ja. waarschijnlijk Rocky Balboa. Dat was nee, een, <laughs> dat was een hele andere koek. Ja. Ja, je verschrikkelijk het Maar die wapens is, afschaffen, joh. Ja, maar iedere keer wordt er over gesproken, laatst met die 24 doden ook. Ja, joh. Maar daar er er waren kinderen van 5 en 6 jaar bij. Ja, dat, ze ken gewoon niet, joh. Echt waar ze moeten weten wat het is, dat soort dingen in Amerika, het moet gewoon echt afgeschaft worden. Uh, Politieagenten, uh, militairen, SEALs, joh, wat je allemaal hebt daar, die moeten met een wapen lopen en de rest, weg ermee. Ja. Gewoon weg ermee, klaar. Het ja. ja. brengt alleen maar meer ellende ja, dan uh, meer vreugde. Ja. Heb je uh, de nieuwe kandidaat voor het presidentschap gezien gisteren? Ja. Een hek om Mexico. Hm. <laughs> alle alle Syrië stuur ik weg, stuur ik terug. God. Ik wil, wat ben je godsend mee bezig? Ja, weet je, uh, ik, je kan uh, lachen om mensen, even serieus. Maar uh, die man lach ik gewoon uit hoor. Ja, maar hij heeft ja. meer geld dan jij. Ja, dat is ook een feit. En daar doet hij alles mee. Maar uh, even serieus. Hekken. Om Mexicanen niet binnen te laten, weet je. Uh, Syriërs, uh, Afghanen, allemaal wegsturen terug naar hun eigen land. Ja, waar heb je het over, joh. Kom op, man. Je bent, uh, je bent, uh, je bent, uh, je bent toch een vrij land. Straalt het dan ook uit, weet je. Ik vind dat, uh, ja, dat stuk vind ik gewoon uh, ja, heel erg ver gaan. En sommige mensen gaan echt... Uh, Heel erg ver. Ja, Daar valt is, hij ook onder, hoor. Amerika is een land waar... Uh, dat groot is. En eigenlijk zijn, zijn naam is. niet eens te noemen. Maar uh, pff, als ja. ik er alleen al aan denk... Dan uh, denk ik aan die, uh, aan die uh, uh, grote torens die hij heeft. En alles erop, erop en eraan uh, die hij bezit. En al die casino's. Ja, nee, jongen, echt. Houd toch op, man. Ja. Uh, rare vind. Hey, maar Amerika is een land geworden... Door alle mensen die overal vandaan gevlucht zijn... Naar het oorlogsgebied. Ja, uiteindelijk wel, ja. ja. En dan ook uh, dit. Ja. Ik vind het... Uh, ja... Weet je, ik hoop, ik hoop dat dit niet wordt. Dus uh, ik weet 100% dat dit niet wordt. Mm -hmm. uh, maar ja, weet je, het is ook, uh, ik, denk het, uh, ik denk dat het ook een, een brede boodschap moet zijn voor, uh, voor de mensen die in Amerika leven. Weet je? Ja, wat, willen jullie, wat willen jullie zelf? Weet je? En ik denk, dat het, uh, ik denk dat heel veel uh, presidenten, uh, ja. ook van Amerika, dus in dit geval ook in Amerika. Uh, die er zijn geweest. Uh, ik denk dat hun boodschap uh, vanaf het begin heel duidelijk is. Maar of het echt overgebracht is, ik vind van niet. En dat is wel jammer. Uh, ik, denk dat je, ik denk dat je... Zeker als je, als, je een, als, je, als je praat over een land als Amerika. Uh, ik denk dat je heel erg ook moet uitkijken met... Als je praat over vrijheid. Als je praat over... Uh, uh, rasses, als je praat over het goed met elkaar omgaan. Weet je, ook al praat je over uh, rassenscheiding... rassenscheiding, uh, pfff, hallo. Jij bent mens van vlees en bloed. We hebben hetzelfde bloed. We, alleen, uh, we zijn alleen uh, anders van kleur. That's it. En uh, ik, uh, ja, ik, vind in dat, ik vind in dat stuk dat je, dat je eigenlijk gewoon gelijk bent aan elkaar. En ik vind dat je juist met elkaar uh, moet gaan nadenken van... hé, hey, hoe willen we met elkaar leven? En... Wat je nu heel sterk merkt is dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat geld uh, een rol speelt. Dat, een, uh, weet je, dat, dat de economie moet bloeien. Weet je, weer geld erin betrokken, betrokken is. Ik denk dat je, dat je um, naar andere dingen moet kijken. Dan uh, alleen maar bezig zijn met je economie, met geld. Met, uh, ja, terwijl, uh, terwijl andere zaken gewoon uh, weet je, verdoezeld worden. Dus uh, ja milieu, weet je, uh, ja, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, uh, ik bedoel, ik heb uh, nu afgelopen uh, weken, heb ik uh, gemerkt van, uh, hey, warme dag. En uh, opeens uh, komen de bak, uh, kom bak, uh, bak uit de hemel. Qua regen, ja, weet je. Ik denk dat, je, ik denk dat we als mensen heel sterk moeten nadenken van uh, wat er eigenlijk gebeurt in de wereld. En, uh, en hoe komt dat? En uh, ik denk dat wij, ik denk dat we zelf als mens, uh, als we beter willen doen, dan moeten we zelf ook als mens durven veranderen. En ook in de in, in manier van uh, omgaan met elkaar. Uh, uh, ja, breng, breng ik mijn, uh, gooi ik mijn uh, dingen op straat of gooi ik het in de prullenbak? Uh, ga ik mijn plastic, uh, heb, gooi ik het in de papierenbak of gooi ik het in een bak Weet je wel, uh, dat soort dingen. Alleen al uh, van die kleine dingen, daar begint het verschil al. En uh, als, ik al zie, uh, als ik al zie in Amsterdam, ik loop Amsterdam weer, uh, ik loop weer over de Dam... En ik zie allemaal weer zooi liggen op de grond. Dan denk ik bij mezelf: ja, wat voor varkens, wat voor varkens zijn we nou eigenlijk? Weet je? En zo ja, zo, uiteindelijk het zijn de kleine dingen die, die ook zo'n wereld veranderen. Weet je? En dat vind ik heel sterk, heel belangrijk. Maar ik denk niet dat het echt overkomt bij heel veel mensen. Nee. Gek genoeg wel bij die uh, enorme jeugdafdeling van HFC. Want dat is een warm bad. Uh, ja. Ik heb het je eerder al verteld. Er kwam ja. een, een jongen bij een B-team. Uh, die kwam een kwartiertje te laat op de training... omdat hij gebracht werd door zijn broers... omdat hij in Amsterdam woont. Ja. Die jongens van dat team, zonder dat je wat hoefde te zeggen... gaan die knul, Ismail allemaal een hand geven... en welkom heten binnen de vereniging. Ja. Ik vind dat respect. Ik vind dat een, een fantastische... Ja. Ik kreeg aan in mijn ogen. Ja, ja. Maar gisteravond liep er een Amerikaanse jongen, Philip... Die was op het veld, daar had iemand verteld dat hij kon trainen. Maar dat, dat team, uh, zaterdag 3, dat uh, was er niet. Hm. En die heb ik dus laten meetrainen bij de jeugd. En daar gebeurde weer hetzelfde. Het A4-team, al die jongens gingen hem welkom heten. Ja. Dat is toch fantastisch? Ja. Zo kan het ook, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en, dat is ook, en dat vind ik ook het leuke zeg maar, uh, aan sport in zijn algemeenheid. Dat je ja, sport verbroedert, heel duidelijk. Ja. Dat zie je ook heel, heel sterk terug. En bij AFC zie je dat heel sterk. Uh, op, op, zelfs op laag niveau en op, op, op een wat hoger niveau, zeg maar, richting Eerste Elftal, en wat er omheen loopt, uh, qua mensen, vrijwilligers, et cetera. Ja, ik ik wat ik zeg ook, uh, ik zei het net ook al: HC uh, wel een bijzondere club hoor. Ook al zou ik hem na een paar jaar niet meer zijn, het blijft een bijzondere club. Ja. En ik, uh, ik heb er heel veel meegemaakt. Ik heb er heel veel meegemaakt in de zin van onwijs leuke dingen: uh, kampioenschappen met, uh, met diverse teams. Uh, uh, net, net aan niet-promotie uh, meegemaakt. Weet je, je maakt het allemaal mee. En uh, wat ik het allermooiste vind, is natuurlijk uh, de jeugd opleiden. En gewoon uh, jeugd ook zien uh, weet je, als jeugd zien groeien. Oh ja. Dat vind ik uh, ja, heel bijzonder. maar ja, Wat dus ook, ook heel bijzonder is. Ik ben gisteravond de A4 aan het trainen. Naast mij traint de A5. Ja. Daar komt de voorzitter van de club, Gertjan Pruin... <laughs> in voetbalkleding. Ja. En die gaat meedoen. Ja. Nou, dat is het ja, Bij welke club gebeurt dat? Ja. Ja, gewoon omdat hij het leuk vond en wilde kijken hoe het gaat bij de jeugd en ook bij de lagere teams. Ja, is leuk. Toch heel man. bijzonder. Ja, dat is heel grappig. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En, en hij was samen met Maarten Baks, die bekende schrijver, weet je wel. Ja. ja? Die komt dus uit Amsterdam. Nou, oh, eh, Maarten, ja, ja joh. Ja. Nou, dit, dit, ik bedoel, dit, dit zijn dingen. Ja. Als de maatschappij daar een voorbeeld aan nam, dan ging het een stuk beter. Ja, Maarten Baks. Ik zag opeens op Facebook. Uh, Vriendschappen van hem binnenkomen ja, ja. bij mij. Ik denk ja. Maarten Ik ken geen maartenbaks. Ja, die ken je wel, want je hebt beste boeken gelezen waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, ik dacht, hè, maartenbaks. Ik Maarten kwam maar niet op naam. Ik ja. hè. oké. Okay, het gras is groen. Ja. Blue in groen, ja. in green. Bloom, blue in groen. Mm -hmm. mij horen. Miles Davis. Waarom heb je die gekozen? Dat is helemaal buiten je range. Buiten mijn range? Helemaal niet. Pardon. Hallo. Ik ben ook oh, daarmee opgegroeid, hoor. Ja. Waar hebben we het over? Miles Davis. Miles Davis is ik weet nog dat. Weet je waarom Miles Davis eigenlijk? Um, ik luisterde al vroeger naar zijn muziek, maar ik was die man helemaal vergeten. Op een gegeven moment, uh, ik was bij, mijn, ik was bij mijn een van mijn neven thuis. Die, heeft een, uh, die had toen een zoontje, Kaya. En, uh, en hij was, Kaya was toen net anderhalf of zo. Net anderhalf. En uh, mijn, neef die zit, die, mene, dus mijn neef zit bij mijn, bij mijn neef op de schoot. En, die zegt zo, en mijn neef zei van, van: Wie is dat? Dus mijn, mijn neef had een hele grote poster. Ja. Eh? Uh, zeg maar tegen de muur hangen. Ja. En mijn neef zei: van, Wie is dat? Kaya, wie is dat? En mijn neef zei zo: Maas oh. Davies. <laughs> zo ja, dat is, weet je, dat is me altijd bijgebleven. Ja, hoe bijzonder is dat? Ja, <laughs> een jongen van anderhalf jaar. Ja, de geweldige muziek van Miles Davis. Maar even gelet op de tijd. Ja hoor, daar is hij weer. Henny Rukert. Hennie. Ja, maar, maar de tijd, het is bijna vol Jim. Wat, ja, wat heb echt je echt allemaal liefde, bij elkaar man. gekletst jongen? Ja, ik zou, serieus, we gaan er snel doorheen joh. Ik kijken, de tijd vliegt. Ja, ja wat helemaal. vind je tot nu toe het allerleukste dat je gedaan hebt? Uh, als mens bedoel je? Ja. ja, ja, ja. In zijn algemeenheid? ja. Um, ja, toch mijn periode als, uh, als jeugdspeler. Dat is echt het allermooiste wat ik heb meegemaakt. Ik denk vooral aan onder andere mijn Feyenoord-periode als jeugdspeler. Dertien uh, ja, uh, internationale toernooien meemaken. Zeven uh, keer beste speler geworden. topscorer van het toernooi. Uh, al die ontvangsten, weet je al. En, uh, ja, dat zegt toch wel iets over, je, over jezelf. Ik vind, dat ja. wel een heel, ik vind dat wel heel mooi hoor. Welke ambitie had je ja. toen je in die periode zat? Voor dat ongeluk met je oog? Uh, profvoetballen worden. Ja. Dat was mijn doel. Mijn doel was altijd. Uh, ik, ik had altijd maar één doel: profvoetballen worden, studie afmaken. Uh, ja, dat was, dat was voor mij het uh, allerbelangrijkste. Dus ik, uh, ik, deed, ik was voor allebei, uh, was voor allebei heel, heel druk bezig. Ja. En, ik was, en mijn focus lag ook alleen maar daar. Nederlands zelf al in je hoofd? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, uh, ik vind mezelf, uh, ik uh, daar ben ik wel heel eerlijk in. Ik vind mezelf geen uh, Nederlands elftal materiaal. Dat vond ik me toen, uh, Dan had ik misschien iets langer moeten zijn. Voor mezelf. Want ik, ik ben altijd wel, uh, wel heel kritisch, ook op ook mezelf. Ik ben 1 ik ben meter uh, bijna 1 meter 75 En uh, ja, weet je, ik, ik, ik had, ik had, als ik 1,83, 84, 85 was geweest. dan had ik gezegd van ja, weet je wel. Nou, dat vind fit. ik onzin, je bent, groter, nou, wacht, wacht, wacht, je bent groter dan Messi. Uh, top top fit, geen, uh, weet je wel, geen platte voeten. Weet je wel, geen platte voeten. Dus uh, ook, ook in dat stuk probleem, uh -huh. weet je wel. Want ik ben ook afgekeurd voor het leger vanwege mijn platte voeten. En uh, weet je, dat, dat zegt ook wel uh, iets, weet je. Dat vond ik ook wel heel jammer, want ik wilde ook graag het leger in toen de tijd. Dus ik ben echt afgekeurd op mijn platvoeten, weet je wel. Nou, weet je, waar hebben we het over? Ja. En ik ben uh, uiteindelijk ook nog, door mijn oog, ben ik ook nog, uh, weet je, dat was nog een ja, tweede, maar dat was niet ja. eens zo erg. Uh -huh. um, ja, dan vind ik dat stuk van, van, uh, ja, van, van, dat, van wat ik allemaal meegemaakt heb, uh, dat vond ik het mooiste, zeg maar. En als tweede vond ik uh, mijn periode als kind op Curaçao met mijn moeder. Dat was het allermooiste, dat was het tweede mooiste, zeg maar. Mis je het? Ja, enorm. Ik weet nog dat mijn ja, moeder was, uh, had een eigen Rotonwinkel ook. En uh, die wilde ook uh, die had ook, uh, was ook bezig met een tweede aan het openen. Rotonwinkel, ja, Rotonwinkel. Ja, dat was op Curaçao, uh, Rotonstoelen, alles en nog wat. Ja, ja, mijn moeder, moeder, moeder verkocht die dingen als broodjes. Ja. En uh, ik weet nog dat we gewoon uh, elk jaar uh, zes keer aan het reizen was uh, Zes keer, uh, zeven keer aan het, reizen, uh, aan, aan het reizen waren. Dan gingen we naar uh, Colombia, gingen we naar Ecuador, gingen we naar uh, Jamaica, gingen we naar Cuba, gingen we naar uh, Venezuela, uh, Brazilië. Ja, we moeten geen daar gewoon shoppen. Ja. ja, gewoon shoppen in de zin van echte. Uh, mensen die dus bezig waren met Rotan. Uh, die die zochten ze gewoon op. We zijn ook diep in, het bush, in de bossen geweest. Uh. Hey, even terug naar het voetbal. Het Nederlands elftal, we hebben het even genoemd. Wat denk jij? Nederlands elftal? Ja. Uh, ik hoop. Ik hoop het. Ik hoop, uh, derde, plek en, uh, ik hoop uh, derde plek en dan uh, toch uh, doorstromen naar het EK. Maar ik ben bang van niet. Nee. Nee, ik ben bang van niet. Nee. Nee. En dat heeft, uh, dat heeft gewoon als reden... Ja, uh, Ik vind dat ze die twee wedstrijden hadden moeten winnen. En uh, ze hebben uh, niet uitstraald dat ze die wedstrijden konden winnen. Dat vind ik wel jammer. We hebben besproken, 70% van de doelpunten valt door fouten van de verdediging. Ja. Hoe vaak zijn we bij de verdediging van een ander land? Bijna nooit meer. Het gaat helemaal op het middenveld. Ja, ja, ik vind dat het Nederlands elftal verdedigend uh, ja, het veel fouten maakt. In zijn algemeenheid hebben we betere verdedigers dan wat er staat. Ja, maar tenzij. Uh, hebben we betere verdedigers? Ik zeg van wel, maar dat is iets voor de coaches die dat zelf moeten zien. Ik denk, uh, ik denk dat ze veel meer... Uh, buiten de Nederlandse competitie ook moeten kijken. En bijvoorbeeld ook een jongen als Virgin van Dijk... gewoon de kans moeten geven. Uh, fysiek sterk, lengte, uh, heeft een bepaalde uitstraling. En ik denk dat... Uh, ja, ik denk dat we daar ook meer naartoe moeten. Dat een dat ook... jongen, Riedewald, TK, Ja, ja, ja. ja. ja. ja ik, uh, ik, uh, ik vind... Tenminste, ik vind van wel. Ik vind, uh, ik vind dat je ook uh, buiten, je, buiten je grenzen moet kijken... Een beetje zonder nou, einde van een TV. twee uur durend programma dat echt leuk was over voetbal. Ja, Ik wil wel. er ook met iets feestelijks uit. Ja. Herman ah. van Veen is mijn favoriet. Jouw favoriet. Hier is voor jou Anne. <laughs> dankjewel. <laughs> ja, er waren mooie baby's bij, maar niet zulke goed, goede voetballers als jij. <laughs> Dank voor je komst naar de studio, Jimmy. Ja, dankjewel, dankjewel. De wereld is niet mooi, maar jij kan haar Alle, je hebt nog heel wat voor de boeg. Maak je geen zorgen daarvoor, is het nog te vroeg. You